Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De loon in Heerlen is veroorzaakt door de mijnbouw uit de jaren 50. Daardoor zijn breuken in de grondlaag ontstaan... die ertoe leidden dat zand en grondwater wegspoelden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum. Volgens de onderzoekers was de veiligheid van de gebruikers van het winkelcentrum... en de bewoners van de appartementen niet in gevaar. Het winkelcentrum moest in december deels worden gesloopt... omdat het op instorten stond.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 Bij de start van de tweede dag van de EU-top over de Europese begroting... zei premier Rutte dat er nog veel werk ligt. Volgens Rutte zijn er grote verschillen tussen de landen. Hij wilde niet zeggen wat de verschillen zijn. Eerder vandaag zei de Duitse bondskanselier Merkel al... dat er waarschijnlijk een tweede top nodig is. De standpunten liggen volgens haar nog veel te ver uiteen. De Europese leiders komen vanmiddag weer bij elkaar.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 Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of acht. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort zat voor een brugge twee kilometer file. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor het Prins Klausplein drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 Scheelt. Het weer hoef je niet te vertellen vandaag. Dat zien we zo. Dus het is zwaar. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er weer bent. Ja, dat vinden wij ook wel. Ja. Fijn dat wij een warme koffie hebben. Ook dat. Fijn dat de kachel brandt. Ook dat. Fijn dat de computer het doet. Fijn dat we uh, leuke muziek hebben klaarstaan. Uh, ja. Jammer dat Joop er niet is vandaag. Onze razende, razende reporter. Dat vind ik nou wel een jammer, hè? Nee. Nee? Maar hoop, nee, hij is er niet. Hopelijk krijgen we maandag een uitgebreid verslag van het, het toneel. Oh ja, ja, dat is vanavond. Weet je, ja. Dat is vanavond in de, in de krocht. Het Sinterklaas toneel. Ja, ja. Die Sint. Hij maakt wat los, die man. Hè? Ja, een heleboel. Maar zo hoort het ook. Nederlandse traditie. Ja. Die moet blijven. Ik hoorde, ik hoorde een verhaal... Uh, ik, ik, ik, ik, ik las een verhaaltje van een moeder. Die had een opruimziekte. En de kinderen hadden de school gezet. En die moeder die dacht van... Godverdomme, die schoenen hier midden in de kamer. Die grijpt die schoenen op. Uh, ja, de kinderen vonden het vreemd dat er niks in zat de volgende dag. De moeder was vergeten dat het in ja. de was. Gebeurt hè die dingen? Ah, oh, hoe kun je dat nou vergeten? Ja. Dat wordt uh, weken van tevoren al aangekondigd. Soms zit je wel eens met je half bij andere dingen, ja. Ja, dat is waar. Dat wel is gebeuren. Dat je met iets anders bezig bent dan ding van jou. Kater wel. Maar goed, we zijn er weer en we gaan weer eh, proberen om er eh, even een leuk programma van te maken. Eh, met alles wat ter tafel komt, mocht u verzoeken hebben, nou laat het weten via eh, 023 573 1969. Ja, we mag u bellen, vinden wij helemaal niet erg. Vind ik leuk. U mag het ook op onze Facebookpagina zetten als u op Facebook zit toevallig en u, u zit op Facebook en daar zit u dan. Zit, zit u op Facebook en dan zoekt u gewoon Zandvoortlunch. Ja. Ja. En uh, als u toch even niks te doen hebt, dan kunt u natuurlijk ook gaan stemmen even op onze Vinieljaren Top 20. Graag zelfs. Graag zelfs. Niet alleen die Top 2000. Ik bedoel, kijk, uh, wij hebben een eigen Top 20. Die is ook minder voorspelbaar. Ja, we hadden vorig jaar ook zo'n heerlijke, onverwachte uh, nummer één. Dus. Ja. Was, welke was dat dan? Emerson Lake en Palmen. Wel, nee, joh. Goedemiddag ja. we Vorig jaar stond deze Vu van Crosby. Stil z'n oh, ja. die stond op één. Niet. En Emerson Lake en Palmen, die stonden twee of drie, geloof ik. Maar dat was wel de moeite waard, natuurlijk. Dat dat kan. Ja. Was het niet anders, hoor. Nee. Niet andersom. Oké, okay, ben ik appuis. Ik heb toch altijd gelijk, dat weet je toch? Ja, zelfs als je het niet hebt. Ja. Alala. Goed, we gaan de muziek draaien, want ik ben er nou alweer gezat Dat het Ja, we zitten nou alweer te lang de oude, in hele ja. muziek.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 Fantastisch product, toch? Ten Sharp, permanent. permanent Puddlemaneutel. Ja. Yeah. En mij de sleutel van Puddlemaneutel. Yeah. Never Hate You. Dat was een, uh, toch wel een internationale hit uh, voor de heer Ten Sharp. Jawel, echt wel.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 Met zijn zet zettende maskers. Jan de Hond op gitaar. La comparsa. op Facebook, uh, regelmatig. Jan de Hond, uh, de gitarist die dit gespeeld heeft. en de, Het is zo leuk dat deze versie van La Comparsa eigenlijk standaard is geworden. Het is eigenlijk natuurlijk een, uh, een pianostuk van Ernest Lagunio, of zo heet die man. Uh, en... Uh... Ja, dat, dat, dat, dat is het dus eigenlijk gewoon. Maar um, ja, op een gegeven moment in 1963 uh, kwamen de maskers met deze versie. En het gekke is dat daardoor het nummer een enorme boost gekregen heeft. Want er zijn zoveel, verschrikkelijke uit veel vers verschillende, niet verschrikkelijke, zoveel verschillende uitvoeringen van gekomen. Ik heb daar wel eens met Jan Hond over gepraat in een uitzending een keer. Bij, bij een ander station. En het was ontzettend leuk. Er had hij ook heel veel van die voorbeelden bij zich. En dat was heel leuk. omdat uh, dat eens te horen. Um, heel veel mensen hebben dus deze versie, beschouwen we dit eigenlijk als de originele versie van La Comparza. Dat is natuurlijk niet waar, maar goed, dat maakt niet uit. Het is wel leuk dat dat allemaal zomaar gebeurd is. Uh, Jan Hond is dus de gitarist en de band heette ZZ en de Masker. Dit is John Farnham. You're the voice. getiteld Your Device, Voice. Prachtige plaat. Jawel, prachtige plaat. Heerlijke plaat. Hoi. <totstuk> I have no opinion about that Sad as a lonely little wrinkled balloon He said, well, I don't claim to be happy about this, boys But I don't seem to be happy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 Liemische D hoor, die uh, prachtige plaat Graceland van Paul Simon uit uh, 1986. Nog steeds onze weekste d. Nou ja, dagste D drie keer in de week dag dag-cd mag ook uh, moeten we dat hele ding weer gaan veranderen en zo dus we uh, houden zo in ieder geval uh, we doen het gewoon drie dagen lang als dag-cd. ja dat is makkelijk kenden tenminste nog eens uh, wat leuke dingen van draaien. crazy love heette dit uh, prachtige liedje en uh, je weet het Paul Simon heeft deze cd grotendeels opgenomen of helemaal opgenomen met Zuid-Afrikaanse muzikanten daar werd hij in de tijd nog voor geboycott. want uh, er was toen een boycott tegen Zuid-Afrika en dat had hij niet mogen doen maar is natuurlijk een uh, beetje dom geklets want het waren allemaal Zwarte muzikant. Er is geen blank Zuid-Afrikaan die eraan meegewerkt heeft. Dus een beetje onzin allemaal. Goed, um, Bram hebben we het nu over. En uh, dat, is, uh, dat is een hele aparte meneer uit de muiden vandaan. Die heeft een uh, ontzettend leuke cd gemaakt. En die heet Branding. Hij is zijn artiestennaam is Bram. En uh, die heeft een hele leuke uh, cd gemaakt met uh, ja, Nederlandse teksten erop. Uh, op soms bestaande en soms. Uh, uh, originele stukken. We gaan er iets van draaien. en uh, Aanstaande woensdag, dat kan ik u vast vertellen. Aanstaande woensdag hebben we Bram live in de studio. En hij gaat ook live spelen. Met twee muzikanten. Dus dat wordt een hele gezellige boel. Aanstaande woensdagmiddag in uh, Lunst. Gaan we dat doen. Uh, nu, Grauwe Zee. Nou, dat hebben we al vandaag hoor. Grauwe Zee. Woe! Grauwe Zee, grauwe zee. Kleurt met de wolken en het licht. Van zon en maan steeds weer mee. Met het zonlicht door de meest van de vroege morgen houdt de stilte van de zee de horizon verborgen. Grauwe zee, blauwe zee kleurt met de wolken en het licht van zon en maan steeds weer mee. Door het spel van golf en rood gaan de vissen springen. En het ritme van het ei doet fijne zingen. Grauwe zee, blauwe zee kleurt met de wolken. En het licht van zon en maan steeds weer mee. Vissers op hun vissersboot ploegen door de golven. En de lijnen van het net doet de meeuwen volgen. Grauwe zee, blauwe zee kleurt met de wolken En het licht van zon en maan steeds weer mee Als het late avontuur de zon langzaam doet dalen Blijft de zee in rood en goud glinsteren en stralen Blauwe zee, gouden zee kleurt met de wolken En het licht van zon en maan steeds weer mee dat apart, Het is een, een, een traditional, is het, eh, dames en heren. En eh, Dat klinkt wel heel erg mooi. Grauwe zee heet het. Nou, dit kun je vandaag nog kijken, want die zee is zo grauw als het zijn kan. En dan hebben we het niet alleen over de zee, alles is gewoon grauw. En ik hoop dat we een beetje zon gaan krijgen vanmiddag, want anders dan eh, word ik zo gerijdig. Ja, dan weet je het maar vast. En eh, hou je dat maar vast. Niks zo gerijdig worden, no. huh? nou. hè? Nou. Dit zijn de Commodores. Ook mooi. Ja, ook mooi, hè. Shift. Nachtdienst. Mama, mama, mama, En uh, was een lekkere plaat, gewoon even lekker swingen en zo. En nu... Het weer in Zandvoort. Het weer, nou ja. dan ja, <laughs> zijn wat? we snel over uitgepraat, hè? Nat. Nou, het lijkt wel alsof Nederlanders nooit uitgepraat raken over het weer. Maar goed, het is uh, zwaar bewolkt en uh, er valt langdurig regen. Later vandaag kan het wat opklaren en wordt het wat droger. De temperatuur is maximaal 9 graden en de wind is matig kracht 4 uit zuidwest. En uh, morgen wederom een zwaar op de dag. Afgewisseld met buien waar ook een hagel bij kan voorkomen. Het wordt uh, zo'n 8 graden en uh, er staat weinig wind. Hooguit kracht 2. En uh, zondag uh, zwaar bewolkt, maar dat lijkt vooralsnog uh, de droogste dag te worden van het weekend. Het wordt 11 graden en de wind is krachtig tot hard. 6 uit het zuidwesten. Dat was het. Echt waar? Ja, droevig. Ja. Dat is een nou, dan blijven we de hele dag in bed. Kan ook. Ja, dat klinkt wel optie eigenlijk. Ja, lekker. Hoor. You know, even een microfoontje buiten gezet, Drama. into your eyes It's like a watching the night sky Or oh, a beautiful sunrise For well, there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far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 Jason Ress, was dat? Mraz, wat een naam, RES. I won't give up your love. Geweldig liedje, mooi liedje, gezellig liedje. Mooi. Ja, allemaal mooi. Helemaal prachtig natuurlijk. Ja, goed, we gaan vrolijk weer door. Dames en heren, in afwachting van een lekkere bak koffie. Want dat is natuurlijk op zich ook altijd wel lekker dat je dat, dat, je dat hebt natuurlijk. En uh, we gaan nu. Uh... Oh, dat is een hele verkeerde plaat. Die moet ik helemaal niet hebben, joh. Die moet ik helemaal niet hebben. Wat is dat nu? Nou ja, oké, okay, hij staat er nou in. Dus kom erop. Hoppa! Het is eigenlijk een afschuwelijke plaat bij jou. Hij staat erin. Uh... Magic Man heet het. Ja, maar ik, vind, ik vind het echt anti-muziek, sorry. Uh, neemt u mij niet kwalijk, maar daar zou ik er nog even over. Ik vind het echt anti-muziek. Dus ik zet hem gauw uit, want het was eigenlijk niet, helemaal niet de bedoeling... om deze plaat te draaien. Ik had een heel ander nummer in mijn hoofd. Maar ja, dat uh, ging dus even. MUZIEK zit hij er nog in. krijg jullie zo weer op. Ja, ik wil het goede doel. Ik vind het leuker.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 Trouwens, in zo'n vrije tijd op van een je te zien. wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en in de klas, in de klas, in de klas, in de klas, en de in de klas, in de klas, in de klas, in de ik weet wat met te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drinken in huis gehaald, om zang ze met een lied. Maar het een jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet. In te denken wat het jou zou stinken. Ik heb verder geloven voor, het wist wat ik zou kopen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. De hoeden van euch. Sinterklaas tijd. Ik vind het een leuke tijd, Sinterklaas. Ik hou er wel van. Ik vind het veel leuker dan de kerst. Kerst vind ik niks aan. Maar Sinterklaas vind ik wel leuk. Ja, vind ik vind het een leuke tijd. En ik zie je dat... De, wat zie ik nou? De Sint heeft er 250 pieten bij. Ik dan er nog niet genoeg van. 250 Pieter. Ja, bij dat, bij. Staat hier, dat staat hier. Dan staat hier voor mijn neuszit voor 250 Pieter bij. Nou, eh. nou, en dat in een tijd van bezuiniging, waar eh, iedereen ontslagen wordt. Ja, nou ja, dus je kunt altijd ja. nog, eh, als je je bank raakt, dan kun je nog. Naar Sint. Die heeft er weer ja. 250 Pieter bij. En dan kun je altijd. Eh, dan kun je dus terecht gewoon. Dat is ja. altijd goed. Ga je ja. maar solliciteren. Als ja, piet. ik solliciteren zo'n zwarte Pietje. Je moet alleen een beetje zwart worden. Nou ja, dat maakt toch niet uit. Dat kan je wel. Ja, toch? Het zijn de Eagles. One of these nights. Volgens mij heb ik die van de week ook al gedraaid. Ja. Zou het zomaar kunnen? Het ja, Zou zomaar. het kunnen dat we dit gewoon een heel mooi nummer vinden? Dat is ook heel mogelijk, En goede nummers kun je niet vaak genoeg horen. Toch? Nee, dat is waar. Dus, Eagles, ga je gang. One of these nights, the Eagles. One of these nights, zo heet het je één van deze nachten zal het gebeuren. Ja, ik weet niet wat, maar in ieder geval, er zal iets gebeuren. One of these nights. We verder naar een nieuw plaatje, een nieuwe plaat, een mooie plaat. Die hoorde ik van de week weer. Soms dan, als je wel eens naar de, naar de collega's luistert, dan kom je wel eens op, op leuke, leuke ideeën. hoor je af en toe nog iets moois, iets moois. Zoals dit bijvoorbeeld. I can get to sleep. I think about the implications.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 Night after night My heartbeat shows the fear Ghosts appear and fade away Come back another day Die meneer die heette Colin Hey. Ik kende het liedje niet, dus ik weet niet of het nieuw is. maar Het was in ieder geval wel die acoustic uh, version. Dus er zal ook nog een andere versie van zijn. Maar ik vond dit wel erg mooi. Het nummer heet Overkill. En, uh, zo is het is dus weer bijna tijd voor het nieuws. En het weer... Nou... Van één uur dus. Dus even een uh, stukje album Brothers Band en Jessica. Tot zo aan de andere kant van het nieuw. It's all done.